Piti heeft zijn eigen podcast en het belangrijkste ook. Volleybal tweede klasse F regio West. Het uh, volleybalseizoen zit erop en dit is seizoen 4, aflevering 10 van Kroniek van het kampioenschap met Koert de Keizer en de enige echte Ryan eh uh, Bouke Smit. Ja, yeah. is verward hè. Oké. Hoe gaat het met jou eh uh, als mens? Eh uh, het gaat eh uh, het gaat heel goed met mij als mens. Hey. Eh uh, ik heb van dit weekend mijn eh uh, schoonouders mogen verhuizen. Oh. En en waar gaan ze naartoe? 8 minuten van ons af. En die hebben een huisje met eh uh, plek voor paarden. Ook al. Ja, ook al. Wie noem je dan? Dat weet ik niet. Oh nee, wacht, het is half een plek voor paarden, toch? Ja. Nee, ja, de, de, ze moesten nog over zeg maar eh ja, uh, Renske staat nu nog op een eh uh, op een pensionstal en die eh uh, gaat vanaf half mei eh uh, staat ze op haar eigen plekje. Wat luxe. Ja, nogal könstig. Maar dat was best een klusje. Dus ehm uh, Ja, dat geloof ik. En veel meer eh uh, het is heel druk in de praktijk eh uh, dus eh uh, ja. Yeah. Goed voor ons hè. Veel zin, maar. zieke beesten in eh uh, de regio Arnhem en Nijmegen? Eh uh, ja, het hele land is het eh uh, best wel druk. Oh ja? Mijn vakantie ofzo denk ik. Oh. Dat eh uh, krijgen van allemaal vrienden dat eh uh, het eh uh, druk hebben op het moment. Oh, grappig. Ik ja. heb bij Vicky eh uh, weer de eerste tickets een nek verwijderd. Take, take. Oké. Okay. Een nek verwijderd. Eh uh, ja, dan kan je preventief wat dan doen hè. Wat dan? Uh, je, je hebt eh uh, eh uh, je hebt pillen, je hebt eh uh, uh, van alles P pipetjes en dan vallen ze er gewoon oh. zelf af. Oh, dat is misschien een gek idee, want heeft nog al Alwel in eh Utrecht, het Kanaalland staat er meer dan hier in de toch groenere omgeving van Leusden, toch ah, ja. gek genoeg. Hè? Ja. Maar eh uh, je wil ze het liefste van je kat afhouden. Dus uh, je hebt meestal vloeimiddelen die ook eh uh, tegen teken werken. Oh. Dus kijk, raadpleeg je lokale dierenarts. Oh ja. Yeah. Neem je het toch even mee in je favoriete volleybal podcast. Oh ja. Yeah. Ja. Wij zijn ook uh, ver klaar qua verbouw. Ja. Yeah. Oh ja. Yeah. De schilders schilders zijn geweest. Mooi? Alles dus, ja, helemaal tevreden. Ja. Ja. Dus eh eh grijs, heel licht grijs. Oké. Okay. Geel. Sommige vlakken zijn geel geel en uh, is dat dan een een een een eh uh, kremgeel of een of Nee, een het is zeg maar eh uh, Ja, het is wel zeg maar ehm um, het hoofd van een lego poppetje. Oké. Okay, Bitter? Ja, nee. ja. Bewaard? <laughs> Hardgeel. Ja, eh ja, hard ja, uh, ja, maar eh uh, ja, wel wel niet helemaal hè. Het zijn gewoon uh, een paar nee, nee. Uh, kleinere muren die eh uh, die geel zijn. Ja. Dus eh uh, ja, als het goed is komt eh uh, binnenkort de bank en de nice. eettafel en de eettafel uh, stoelen en de plinten komen morgen. Nee, nice. er wat het nog is wat. Maar lijkt het echt ergens op. Ja. Dus ook dat heeft een heel seizoen geduurd denk ik, maar eh uh, ja. En Met je oude hangen. keuken is nu helemaal weg dan. Dus ja, die is altijdje weg hè, de okay. keuken die is uh, altijdje dus uit. Oké. Okay. De nieuwe keuken hier wantijdje gisteren liet ze maar in de wat voorheen de garage was. Hm mm hm. Hm hm. Maar dat is nu helemaal doorgetrokken tot tot bij de woonkamer. Dus je hebt nu echt een teringlange woonkamer. Ik heb een teringlange woonkamer in een Hoeveel de, meter? De, hoe je 11 voor. Hoe de week krijg niet. Moek eens even opzoeken. Eh uh, een momentje. Ik heb namelijk de fundafoto's op drive staan. En noise. Nice. Ja. Dit is niet de drive app, dit is de home app. Waarom lijken al die fucking Google apps op elkaar? Ja, dat is echt verschrikkelijk hè. Dat is echt de degradatie van de logo's. Zo dom. Ja. Design over functionaliteit. Ja, maar echt. De lengte is ongeveer eh uh, 13 eh uh, nou 13,2. En de breedte is ongeveer 6 meter. Oké. Okay. Ja. Dat is er best wel een, een, een ja. Het is een dikke woonkamer. Ja, er zit wel een hal bij, dus het is een L-vorm. Dus zeg maar eh uh, hmm. aan de één kant is die 13 en aan de andere kant is die eh uh, hoe is het dan? Even kijken. 10? Nee, minder. Minder. Acht. Ja, ik denk 8 of zo, ja. Hmm. Ja. Woonkamer. Ja, blij mee. Nice. Lekker. Maar goed. We zitten hier niet te praten over afmetingen van woonkamers. Al zou je dat niet zeggen op basis van de rest van onze aflevering. Maar goed, <laughs> hè? Volleybal. Ja. Volgom. We hebben nog één wedstrijd eh uh, te behandelen. Ja. En eh uh, daar hing nogal wat vanaf. Ja, nogal. Ja. Ja. Voor uh, ehgenen die het uh, vergeten zijn afgelopen aflevering eh uh, er was er nog één wedstrijd te spelen en die moesten wij fino winnen of Switcho Glandenveen moest de dag erna dezelfde als... scoren krijgen als jullie. Precies. Zeg je. Ja. Ja. Ja. Wat is dan het spannendste om te vertellen? Ik laten we het maar gewoon chronologisch spel behandelen. Dat is misschien het, het beste. Chronologisch. Ja. Dus jullie gingen naar de hal. En eh uh, Naar gingen de naar de hal. Ja, dat was eh eh vrijdag. Ja. Het was zelfs uh, uh, vrijdag. Yeah. vrijdag 14 april. Hm mm hm. En uh, natuurlijk waren we niet compleet. Nee. Want waarom zouden we ook? Eh uh, Bertie was op vakantie. Check. In zijn eh uh, defense die vakantie had hij geboekt ergens in eh uh, november december. Toen het kampioenschap echt heel die, ver weg heen. Ja, ja. Ja. Dus de het, uh, het was zeg maar of deze wedstrijd missen of de wedstrijd ervoor, dat die nou dan pakken we die laatste maar want dan spelen het toch nergens meer om. Veel minder kon niet waar zijn, maar goed. Nee, ja, ja. precies. Ja, dus we hadden eh uh, Rolf van Tieren 5 weer gevlogen. Hm mm hm. Eh uh, en Alex was weer eens eh uh, weg voor zijn werk. Ja. Dus wel we eh uh, Timo gevraagd. Krijg ik een uh, appje van Timo dat zich toch niet helemaal lekker voelt. Hoe stel ik eh uh, Michiel/Hub gevraagd? Hmm. Die kon niet. Oh. En dan had ik eh uh, Walter gevraagd uit HR6, die kon niet. Toen had ik Geert gevraagd uit HR5, die kon ook niet. <laughs> en toen <laughs> toen heb ik toch nog een keer Timo gehad van hey, hoe erg is het? Zo die nou, eigenlijk gaat het wel. Ik denk mijn pak zegt de mol en ik kom gewoon. Oh, chill. <laughs> ja, Timo helpt. <laughs> ja. Dus dat heeft hij heel netjes gedaan. Dus ik was zo blij dat hij er was. was uh, als uh, als als derde midden. Verder waren we wel eh uh, compleet speelde in de de Amarena hal in eh En hoe was de ja, sfeer voor, voor de wedstrijd een beetje? Zenuw Ja. Of? Dat was wel eh uh, gezonde wedstrijdspanning. Ja. Maar ehm um, ja, ik, ik had ook wel het idee het was er ook wel, het waren ook wel vraag ook gewoon, gewoon lachende gezichten zeg maar. Het was niet dat het eh uh, strakke koppies eh uh, uh, vandaag moeten we knallen eh uh, Nee, maar was. Dat, dat wil je ook niet denk ik. Nee, nee, precies. Het was eh uh, ja, volgens mij is iedereen wel redelijk realistisch dat het Een, een een moeilijke moeilijke taak zou worden, maar zolang het kan moeten we er maar voor gaan. Hm mm hm. Eh uh, ja, we speelden dus weer in de Amreenhall in A Amersfoort. Het was voor mij eh kwartiertje fietsen leggen. Dus ik had me al voorbereid op een eventueel eh uh, bierstand afloop. Eh ja. dus ik op de fiets. Eh uh, nice. en Amreenhall was dezelfde hal als waar uh, Willemina speelt. Toen Willemina daar speelde was het recht. Er nou, toen kwam er net niet zo'n tumbleweed voorbij en hoorde je de krekel eens eh uh, <laughs> op de achtergrond maar het nu was het eh uh, de Keistad eh uh, thuis avond op vrijdag wat gewoon eh uh, ja, volgebakten uh, gezellig was. De dames eh uh, vier die speelde voor ons ook. Oké. Okay. En eh uh, die bleven ook nog hangen om ons aan te moedigen. Vond ik heel leuk. Nice. Daar heb ik zo nog uitgebuit uh, voor bedankt, want dat vond ik echt eh uh, voorkeur weinig. Ja, is ook altijd hè. Ja. Dat eh uh, ja, een beetje publiek doet het wel. Ja. Ja, en het was eh uh, volgens mij waren die gasten van uh, Switchlanden Veen waren ook aanwezig. Oké, okay. een, een gedeelte. Die zat ook een beetje om te kijken. Mee. Ja, die zaten ja. natuurlijk keihard aan te moedigen. Natuurlijk. Ja. Toen begon de wedstrijd en ik moet je zeggen, ik kan me niet zo heel veel meer herinneren van eh van de wedstrijd. Ik had het eigenlijk moeten opschrijven. Ja, maakt niet uit. Ja, het is toch een goede 10 dagen geleden en eh uh, ik weet het gewoon echt niet meer precies hoe hoe alles eh uh, verliep. Ik weet wel eh uh, dat bij het inslaan dat we dachten: "Oh ja, het zijn deze gasten, ze stonden behoorlijk hard te beuken ook." Hm mm hm. Dus uh, ja, het was eh uh, dat denk je ja, goed dat kan. Weet je wel, dat slaat ze twee keer in het blok en dan beter ook vanaf. Ja. Maar nou, ja, het was het was wel imponerend. En bij ons zag je toch wel een beetje de de spanning nog eh uh, erin kruipen, ja. Ja. Eh uh, hun scheidsrechter eh uh, die was ook te laat. Die moest nog een wedstrijd coachen. Volgens mij tegen dames 4. Oké. Okay. Dus eh uh, ik eh uh, die aanvoerder zegt zo maar we gewoon in slaan, dus we zijn gewoon lekker begonnen met inslaan. Ja. Dus eh uh, nou ja, goed, toen begonnen de eerste set. Ja. En eh uh, die pakken wij met 2523. 2523. Ja. Ja. Kan je nog iets herinneren was het was het makkelijk, was het moeilijk? Eh nee, alles was moeilijk. Het was echt, alles was moeilijk. Alles, alles was, was hard, hard werken. Ja, ja. ja. Zo hadden een paar sloper die eh uh, over ons blok heen toe alles heel diagonaal. Ja, het was een beetje het was pittig. Ik weet ook de opstelling niet meer precies wie er begon. Even kijken hoor. In ieder geval eh uh, Ik weet niet meer wie de spelver was, maar ik begon eh uh, natuurlijk eh uh, Jumpian Daniel. John. Ik denk dat Piet op de bank begon, dus dat uh, Ronald en Remco begonnen. Ja, en het was eh uh, ik weet niet meer wie spelver was de eerste set. weet ik ook. Denk maar te. Maar goed. Ja. Yeah. Ja, nee, het was het was gewoon eh uh, elk punt was hard werken en eh uh, uiteindelijk pak je hem dan nog. 15-23. Yeah. En doen. En toen eh uh, tweede set die verloren we. Ja. 25-22. En ja, kijk, dat weet je deze tegenstander is gewoon echt wel sterk, dus dat dat kan gebeuren. Ja. En dan moet je eh uh, als team je kop eh uh, kop op houden en dan hopen dat eh uh, dat het weer beter de gaat. Van de Rondeveen ook ook een setje laat vallen. Ja. Maar eh uh, nou die mentale tik kwamen we lastig te boven, dus de volgende set verloren we ook 25-20. Ja. Ja. Ja, dus ik weet het ik weet ja. het gewoon echt niet meer. Het weet nee, ik uh, maar ja. Heeft gewoon he? Ja. Hier was met um, wat anders bezig. Ja, um, dat is het. Ja. Maar goed eh uh, blijkbaar dus een een te grote mentale tik gehad 25-20. En ja. dan de 4e set. Dan vallen wel wat van je af. Ja, dan is dan de druk ervan. Ja. Ja. Van nou ja, alles leuke aan, maar deze pot willen we wel godverdomme winnen. Ja. Dus die vierde staat die pakken wij gewoon eh uh, met uh, ook weer hak over de sloot 624. Nice. En eh uh, dan pakken we dus dan is het dus 2-2 laatste set. Toen eh uh, was het bij Keisstad wel op. En wij hadden nog wel een soort van eh uh, wissels of Nou nee, dat vier ik wel mee. Oh, motivatie. Uh, volgens mij Rolf heeft bijna niks gespeeld, alleen eventjes toen ik eh uh, het weer door mijn knie ging. Ja. Yeah. Was ook even een scare. Hm. En Timo heeft volgens mij helemaal niet gespeeld. Oké. Okay. Eh uh, ja, dus eh uh, ja maar die vijf staat die winnen we nog wel 15-10. Nice. En dan win je dus 3-2 van een eh uh, hele goede tegenstander. En dat is op zich hartstikke goed, maar eh ja. uh, niet goed genoeg. Met de wetenschap tegen wie eh uh, Swisso van de Veen speelt. Ja, dan eh uh, dan denk je dan dan moet je wel vanuit gaan dat het niet genoeg is. Nee. Eh uh, ik vond de scheidsrechter floot op zich prima, maar het was wel zo'n gast die iedereen een beetje tevriend wilde houden. Ja, yeah. en dan zeg van tevoren ik wil geen gezeik hebben aan mijn uh, aan mijn bord, weet je wel. Dus alleen de aanvoerder mag praten. En die gasten van Keist had waar ik een paar bij die voortdurend commentaar hadden. Dus yeah. ik ben tot 3 keer toe zeg maar werd de aanvoerder erbij gehaald. Van ja jongens, ik wil het niet meer hebben bla uh, bla bla. waarop ik elke keer zei: "Ja, maar als je die waarschuwing geeft, dan mag je ook best eens een keertje een kaart uitdelen." Ja. Maar dat foss dat was echt eh uh, een stapje te ver voor deze man. Hij had zijn kaarten waarschijnlijk ook niet bij zich. Dat denk ik, dat denk ik jullie gezegd. Dus uh, nou ja, goed, daar lag het allemaal niet aan hoor. Ik bedoel dat het, het is, nu klinkt als een excuus, maar ik nee. vond het wel typisch. Van, ja. Ja. ja. Ja. Dus eh uh, ja, nee, helaas eh uh, 3-2. Daarmee vreesden we al dat het niet genoeg zou zijn en eh uh, dat bleek ook zo te zijn, want de dag erna speelde Switch de Switch gewoon vanveen en die heeft een comfortabele 4-0 gespeeld geloof ik. Ja, ja. die uh, die hebben gewoon 4-0 gewonnen van Vleem en dat is eh uh, Dat is volledig terecht. Eh uh, ja. dat ze van vol helemaal gevonden met 4. Ja. Ze heel raar zijn geweest dat dat niet zo was. Maar eh uh, het is wel jammer. Ja. Maar ja, tweede. Ja, voor deze gouter gepresenteerd aan Switcher van de Switch Veen. Ja. En voelt je beter. Ja. Maar weet je wat het nu wel betekent? Nou. Eh uh, iets heel positiefs. Wat dan? We hoeven niet eens na te denken of of Kruning van een kampioenschap stopt. Nee, precies dat de er moet gewoon nog een eh uh, nog een seizoen komen. Ja, het lastiger wordt natuurlijk wel. We gaan ons hoogstwaarschijnlijk inschrijven in de eerste klasse. Oh, want daar eh uh, dat is eh uh, open inschrijving nog steeds. Leuk. En dat denken wij al aan te kunnen met ons team. Hm mm hm. <laughs> dus kampioen worden in de eerste klasse? Ja, dat wordt hey, misschien wel een beetje lastig. Het kan nog. <laughs> ja, het kan nog. Het seizoen is nog. Alles, uh, ja, alles <laughs> is eh alles is nog open. Ja. Ja, wie weet wat er van de zomer misschien op de er van de zomer opeens een oude uh, Eredivisie speler bij ons die eh uh, Oh leuk. Ja, ja. doen. <laughs> Ik weet het niet. Hm. Dus ehm um, zo voor de vorm nog even de stand toenemen dat we dat we hier helemaal eh ja. uh, iedereen nemen? up to date is. Beginnen ja. we onderaan. Dat lijkt me leuk. Ja. En en dan eh uh, uh, ja, onderaan eh uh, met met de prachtige branding twee keer maximale punten aftrek. Hier zou bijna ja. denken dat het een sponsor is. Eh uh, Willemine <laughs> Heren 2 eh uh, met 12 punten. Yes. Daarboven eh uh, Follem Heren 3 19 punten. Daarboven Avas Leos Heren 1 28 punten. Bollek bollek sprontje. Daarboven ja. over sprontje gesproken met 44 punten. KDK AGVS Soesterberg Heren 1. Daarboven op de 6e plek Boni Heren 2 met 45 punten. Dan op de 5e plek met 52 punten Gemini Heren 3. Oké. Okay. Dan op de 4e plek AVV Keistad Heren 5 eh met eh uh, 54 punten. Ja, dan hebben we dus eh uh, 32 gewonnen. Daarboven ja. met uh, 56 punten de mannen van Tovo Heren 3. Eh uh, en daarboven Drumgrof op de tweede plek, Switch Heren 4 met 64 punten. Ja, en dat is 2 punten minder dan dat eigenlijk het kampioen, Switch Hooglandenveen Heren 2 met 66 punten. Is toch Switch kampioen geworden? Hè? Toch een Switch kampioenschap. Ja, alleen ja. niet de goede. Ja, maar als je als je het verhaaltje een beetje spinnt, kan je dat nog steeds ervan maken. Ja. Ja, Switch is kampioen geworden. Ja, ja, ja. Eh ja. uh, wat misschien ook nogmaal interessant is om naar te kijken eh uh, als je naar eh uh, de probeerspons.niveau.be gaat. Ja. Yeah. En dan ga je naar eh uh, heren e tweede klasse regio eh uh, west, west. tweede, tweede klas F en dan druk je weer uh, op het hartje drie keer ofzo. Uh. Ja, ligt dat is elk keer anders, dus dan moet je even goed kijken. Linkje staat in de show notes. <laughs> ja, en dan dan kun je dus ehm um, dan zie je eh uh, links de kolom. Deze kolom zeg maar, dus daar er staat eh uh, eh uh, switch bovenaan, daar onder switch daaronder toe over. Ja, als je dan klikt op die tweede switch. Dat zijn alle eh uh, thuiswedstrijden van Switch. Moet ik dat in stand of in stand verloop of in in matrix, sorry, het vierkantje. Oh, kijk. Ja. En dan daar kijk. Nice. En dan het, dus dan pak je de tweede regel, dus de de tweede rij switch die kan je selecteren. Ja. En dan als het goed is zie je alle andere vakjes krijgen een kleur. Ja. Klopt groen ja. of wit of rood. Ja dan kan je dus zien bijvoorbeeld bij eh uh, daarboven zie je eh uh, bij Groen mm hm bij Zwitserlandenveen tegen Tovo 2-3. Ja. Yeah. Dan zie je dus dat wij daar beter gepresteerd hebben dan Zwitserlandenveen. Oh, dat is een grappige correctie. Eh uh, thuis wedstrijd tegen Tovo, want wij hebben thuis met 4-0 gewonnen van Tovo. Ja. Yeah. Dus die hebben wij dus beter gedaan. Dus op deze hier kan je dus zien welke ja, yeah. wedstrijden waar we het hebben laten liggen. Dus in onze thuiswedstrijden wij het alleen tegen thuis tegen Boni hebben het laten liggen. Even kijken. Dus we hebben als je Boni, vergelijkt Boni. met Switch op Londenveen. Ja. Oké. Okay. Uh, sorry, eh uh, Keistland. Ja. Denk dat ik hem snap. Ja. Eh uh, ja, dus het uh, thuis hebben we het heel goed gedaan. Als je dan uh, op de tweede kolom klikt waar ook de switch op staat. Ja. En dan zie je dus uh, dan vergelijk je dus alle uitwedstrijden nou nee. switch. Kijk ja. als je dat vergelijkt met die eerste kolom van Switch Soerlanden Veen in de uitdrijders, mm -hmm. dan zie je vier rode blokjes. Dus het zijn vier uitdrijders waar wij het slecht hebben gedaan. Dan dat Switch dus ja. ja. Dus eh uh, uit bij Tovo, uit bij eh uh, AVV. Geistot. Uh, uit bij Gemini, Gemini en Afos, Leos. Ja. Dus daar eh uh, dus Gemini uit en Afos Leos uit. Dat zijn de grootste verschillen. Ja en toevoeg uit trouwens ook. Dus daar hebben wij eh uh, het kampioenschap dat te liggen. Is mijn analyse. Ja. Ja. Ja. Ik gooi hetje nog een volgend want het is natuurlijk een vrij vis visuele hulp voor een eh uh, audio podcast, maar Ja, ja inderdaad. Dat kijk ook op of die gemaakt hebben zelf in die materie. Het, het is wel een te wel leuke functie. Eh uh, zeker. Ook voor je eigen team. Ja, want de hele competitie staat erin hè. Dat uh, Ja, precies, ja. ja. Ik heb een beetje droog bij, wat jij? Ik luister ook wel wat. Vertel, wat heb je meegenomen? Oh ja, eh uh, sponsormomentje. Sponsormomentje. Eh uh, ja, eh uh, zal ik vertellen wat ik weer meegenomen? Nou. Eh uh, ik ben heel benieuwd. Ik heb een eh uh, bietje wat volgens mij ook de gel van Switch Dame 6 is. Grolch. Nee. Nou. Eh uh, een uh, leffer blond. Leffer blond. Nice. Ja. ja. Lekker. Ik ga nog één keer proberen <laughs> met deze kutmicrofoon een bietje sexy open te maken. Open te maken en inschenken. Daar gaat hij. Stilte. Net. Nice. Nou ja, ik eh uh... Ik ben bang dat er niet heel veel op staat. <laughs> Oké, okay, dan ga ik nu mijn game volledig opdraaien. Ik heb trouwens een eh uh, een gave oude een eh uh, Playground IPA. Hey, 0.0etje want het er moet morgen gewoon nog gewerkt worden. Echt loop wat je zegt. De Playground IPA is geen 0.0. Nee, oh ja, een 0.5 ofzo ja. of minder dan 0.5. Sorry. Dat. Oké, okay, komt ie. Sorry voor de ruis. <laughs> Proosten, want. Proost. Op een eh uh, tweede plek. Een hele hele verdienstelijke tweede plek, ja. Ja. Niet slecht. Nee, precies. Aan het begin van de competitie zei ik nog eh uh, wat we mee zouden kunnen doen met het kampioenschap. Toen werd ik door een aantal teamgenoten voor gek versleten. Nou, bij deze, bij deze. In, <laughs> in your face. Doe <laughs> even mijn gelijk halen. Ja. Ja. Dus eh uh, helaas oh trouwens. Ehm um, Ja. Excuses rectificaties zijn we vergeten. Dus excuses daarvoor. Ja. En eh uh, ik had één excuusjes eh uh, uit te delen. Oké. Okay. En dat is eh uh, aan Michiel verhaar en daarmee aan heel heren 5. Oké. Okay. Wij zeiden dat zij onderaan stonden. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Ze zijn heel netjes voorlaatste geworden. Ja. En eh uh, daar zijn ze ook eindigd dit eh uh, de dit seizoen. Nes. Nice. Lekker bezig heren. Ja, dus eh uh, die hebben nou toch een paar puntjes gepakt aan het even seizoen en daarmee eh uh, voorlaatste geworden. Voorlaatste geworden. Eh uh, ja, yeah. het is het is wat het is. Eh uh, sowieso was het niet een heel goed seizoen voor alle switch teams, maar eh uh, wij en dames 3 zijn tweede geworden. Oké. Okay. En niemand ja. eerste? Niemand eerste. Nee, nee, wij hebben het eigenlijk het beste gedaan. Oké. Okay. Eh uh, ja, hier 5 is dus eh uh, in de tweede klasse L zijn ze 10e geworden. Oké. Okay. Een puntje meer dan eh uh, Univ LVV. Ja, daar daarvan hebben ze 4 nog gewonnen ja. van Univ op 8 april. Nice. En uh, ze hebben een setje gepakt tegen Serbia, een setje gepakt tegen Limes, twee setjes gepakt tegen Go. Dus hebben over, zo hebben ze overal wel een beetje punten gesprokkeld. Oeh, en als we dan dus vergelijken, uh, zij hebben dus 22 punten. Ja. Dus dat houdt in dat zij 22, dat ze in jullie competitie boven Volim geëindigd waren. Ja, ja, nou, ook wel waar. Dus waren. dan waren ze twee na laatste. Ja, ik denk trouwens dat zij sowieso in onze competitie misschien wel ietsje hogerwagen eindigt. Alhoewel? Ik denk te denken. Dat natuurlijk wel AGVS en uh, Legels en zo die daar vlak boven stonden die waren ook wel goede tegenstanders. Dus ja, afvals daar... Legels was zo goed. Ja? Ja. Ja. Is? Ja, je weet dit. Nee. Je weet het niet. Ze zijn niet gedegradeerd in ieder geval, want er is geen er is geen directe degradatie uit de tweede klasse. Ja. Hartstikke dus mooi. Kan alleen maar eh uh, naar boven gaan. Ja. Hoe is het met jouw voetbalcarrière? Heb je al een team? Eh uh, ik heb nog geen team. Nee, nee, nee? Niet, weinig te melden. Eh uh, we hebben een uh, eindseizoenswedstrijd gedaan en dat was heel leuk. Dat eh uh, ehm um, en op het eind mogen ehm eh uh, uh, iedereen maakt een taart en dan op het eind mag degene die laatst is geworden in de in de competitie ja. of in in de recreantencompetitie dan eh uh, die mag zijn eerste een taart uitzoeken. En zo gaan ze het hele rijtje af en degene die eerst is gehoord mag dus als laatste een taart uitzoeken. Dus die krijgt de de gehoorde taart. Eh uh, ja, maar opzicht, ja. Als ik het zo eh uh, zo zag, waren er geen gehoorde taart. Nee. Dat snap ik. Leuk. <laughs> ja, goede traditie. Ja. Ja, vond ik wel, ja. Ja. ja. Dus maar dus dan... er nog geen eh uh, meetrainingspositie bij nee. in eh uh, nee, nee, nee, de Volvo. Nee, nee. nee. Okay. nog niet. Helaas. Ja, dat eh uh, dat wachten we even af. Ja. Ja, we hebben ook ons seizoen afgesloten met het eh uh, team weekend. Oh ja, dat Kijk. was afgelopen weekend. Ja. Nice. We gingen naar eh uh, Alkmaar en omgeving. Oké. Okay. Ja. ja. We zijn eh uh, uh, vrijdagavond hebben wij gesingstart tot de diepe nacht in ons eh uh, Nice. Huisje, dus een appartementje. Op zaterdag zijn we overdag eerst zijn we wat hebben we toe gedaan? <laughs> in ieder geval alcohol gedronken geloof ik. Ja, super, dat is echt achterlijk veel alcoholeigen. Dan we gingen eerst eh uh, laser gamen in de in de duinen. Oh nice. En dat zou we zouden eigenlijk gaan bloekarten, maar het was uh, te weinig wind. Hm mm hm. Dus we gingen eh uh, laser gamen. Zo wispelturig altijd uh, bloekarten, dat is echt Ja. ja. Maar goed. Ja, het leek me wel geinig. Maar dit was ook echt heel leuk. Ik heb alleen eh uh, met mijn knie een beetje rustiger gedaan. Oké. Okay. Want ik durf het niet zo goed van die duinen af te springen en dan zeg maar hm mm hm. Volop niet te landen. Dus eh uh, op een gegeven moment hadden we een, een ronde van zo'n beetje Hunger Games dit eh uh, uh, last men standing. Yes. Nice. Dus ik was gewoon ergens een beetje aan de zijkant gaan camperen. Yeah. <laughs> Net voordat iedereen dood was en toen heb ik eh eh ik een game kwam was nog over. En Ari en toen riep die jongen: van, "Nou, kom maar weer bij, jongens, het is afgelopen." Dus dan liep ik al terug naar alle mensen die dood waren. Maar Het was blijkbaar nog niet voorbij ofzo, dus ik stond zeg maar tussen de mensen die afwaren nog ja. <laughs> gewoon de, ja. aan te wijzen op, op Remko. Maar Remko nice. had meer lef dan ik, dus uiteindelijk heeft hij wel gewonnen. Ah. Uh, maar wel slim gespeeld. Ja. Dan zijn we naar eh uh, uh, Indonesisch restaurant geweest in Alkmaar. Oké, okay. lekker. En toen uh, naar de kroeg. Ja. ja. Ordinaire meisjes in Alkmaar. Ja. Wel knap, maar wel een tickeltje dat je denkt: "Nou, en en dan ordinair als in eh uh, kleding of of te direct of Ja, gewoon nou dan dat viel nog wel mee. Eh uh, maar gewoon net een beetje ordinair opgemaakt, gewoon net net even te veel. Gewoon ja, natuurlijk een beetje dan studentenstad gewend ben wat toch allemaal net iets casualer is volgens mij staat ook gewoon. Ja. Hmm. Yeah. Was er een, een groepje meisjes die stond een beetje tegen Alexander te rijden. Eh uh, <laughs> ja, doodvermoeid. Ja. Eh yeah. uh, eigenlijk hebben één van die meiden dat ik wijs gemaakt. Ja, ik weet niet meer zo goed waarom maar ze, ze hadden dus geraden dat we volleybalisten waren. Dus Alex, we dat ze Alex zo dat veel later escaleerde. Ik zeg: "Ja, is goed. Dus ik vroeg aan die meiden: "Oké, okay, wie van ons denkt je dat in jong oranje gezeten heeft?" Nou, op een of andere manier had ze die vraag niet goed begrepen en dacht dat iemand nog steeds in jong oranje zat. Eh uh, nee. Eh uh, dus deze Remco aan want Remco heeft veruit de grootste babyface van ons allemaal. Ja. Uh, dus hij heeft de rest dus die dacht dat dus zij dacht nog dat Remco op dit moment in jong oranje zit dat je echt echt hilarisch vindt want dat zou dus betekenen dat die dat wij dus op zo'nzelfde niveau zouden kunnen volleyballen als Jong Oranje. Nou ja, goed, dat nee, was ja. het zo ja. niet. <laughs> en de, en dat jullie dus gewoon random met jullie team één Jong Oranje speler mee hebben genomen. Dat en eh die uh, op dat moment nog actief is in jongeren. Nee, nee. Precies, dat was er tussen twee wedstrijden van Jong Oranje, maar goed, ik kan me voorstellen dat je niet helemaal scherp hebt wanneer eh uh, wanneer eh uh, de lange jongens eh uh, spelen, maar het was heel ja. grappig. Dus daarna kreeg het zat ik dus ook op eh uh, op volleybal.nl zo dat dat ze gewonnen hadden van Israël. Jong Oranje. Hey, Remker gepresenteerd met je winst. Nice. Goed. Ja. En toen hebben we gisteren gisteren in gisteren ja, op zondag was dat is er nog gebubble ge voetbal. Ah, oh, dat is vet. Heb ik ook niet mee gedaan. Heb, ik dacht je, eigenlijk Salto's. Eh oh, oké. Okay. Ja. konden de mensen koprollen en zo? Eh uh, Jumpy kwam hier al eens met zo'n koprol, ja. ja. En eh uh, Jonny bleef een beetje ondersteboven hangen. <laughs> <laughs> die zat er die bal met zijn voetjes in, in de lucht en spartel maar. Ja, dat was heel grappig. Nice. Dus ook dat was eh uh, een succes of dat was wel een succes, dat zou zeggen. Ja, en dat was het seizoen afgelopen. Ja. En nu? En nu? Ja. Eh uh, we kunnen nog even een nummer toevoegen aan het opwarmlijstje, zo oh, kan. Ja, ja, ja, kan. Moet alleen even bedenken of we er nog een hebben. Nou, dan doe ik mijn favoriete Singstar nummer van afgelopen weekend. Oké, okay, oké. Okay eh uh, waren heel veel. Ik heb onder andere met uh, Jumpy eh uh, ehm um, A Whole New World gezongen als duet ja, van Aladdin. Ja. Ja. Ik uh, ik deed het de partij van uh, Jasmine. Nice, nice. Ik nice. heb eh uh, What's My Age Again gezongen met Daniel. Oké, okay. die heb ik verloren die trouwens. Het blijkt pas Daniel stem uh, leent zich beter voor Blink of a Do dan ik. Oh. Maar eh uh, mijn favoriete eh uh, optreden was eh uh, samen met Bert deden wij Super Trooper van ABBA. Ja. Lekker. <laughs> ja, dat er was één één eh uh, één Singstar DVD CD spel op de Playstation 2 met alleen maar Abba liedjes. Die hebben we tot het laatst bewaard. Om, om kwart voor drie gingen die erin of zo. Oh god. Dus om drie uur stond ik nog Super Trooper te zingen met, met Bert. En het was dan een vrijstaand huisje, hoop ik? Nou, het was een soort van appartement wat zeg maar, Ech, tegen de receptie kan. aanzet. Dus oh. ik denk dat er s'nachts daar niemand zit. Dus wat dat betreft viel het mee. Oké, okay, oké. Okay. Dat was dan ook een alpaka. Nice. Of een ja, lama. Vet. Nee, het was een, duidelijk een alpaka. Oké. Okay. Het is waarschijnlijk wordt de Jel van volgend jaar al paar keer. Paar keer volgens mij. Oké. Okay. Al paar keer of moet nog paar keer worden. Eh <laughs> uh, dan ga ik gewoon even schaamteloze zelfpromotie of soort van zelfpromotie. Ja. Ehm um, een band waar ik eh uh, ja, half nog in zit. Die hebben een liedje uitgebracht en die staat ook op ja? Spotify. Dat is Kom wat later heb een kater van de Harry Shakers. All right. Ik gooi hem in de in de Spotify lijst. Mooi. Ehm um, die ja. hebben we trouwens ook nog opgezet. Dat is best een gek lijstje toch als je hem zeg maar als achtgroem muziek aan staat zo. <laughs> ja, het gaat alle kanten op. Funky jazz achtige shit naar Papa Roach en ja, Le <laughs> Biscuit. En ja. en wil, wil jij daar nou invloed op hebben? Ja. <laughs> ja. Mooi. Ja, yeah. nice hè? Eh uh, dan kan dat. Dan moet je gewoon een eh uh, een mailtje sturen naar kroniek uh, van de kampioenschap@gmail.com. Je kan ons uh, ook vinden op Twitter, Twitter dat is @chroniekkampioen. Ehm um, wil je merchandise, ga je naar uh, klerenvandekeizer.nl. Ja. Hadden we nog meer nieuws te vertellen? Pauker. Ja, ehm um, we gaan eh uh, omdat dat eh uh, één van onze meer beluiste afleveringen is. Ja, veruit. Veruit eh gaan we weer een quiz doen van Yay. de zomer. Ja. Eh twee quarantaine um, wel quiz. Ja. En eh uh, ik weet niet of deze naam al eh uh, finaal is en anders knip ik het er maar uit, maar we gaan het de zomeravondquiz noemen. Kortweg ah ja. zak zak zak zomeravondquiz. Ja. Dus dus eh uh, dat ja, dus dat heb je om uh, naar uit te kijken en eh uh, natuurlijk naar seizoen 5 van de kroniek van het kampioenschap. Ook nog eh uh, we laten het des tijds wel weten. Ehm um, ik denk wanneer we terugkomen. Augustus ja. ergens toch? Of dat om even ik, te ja. doen. Pre-analyseren. Ja, precies. En dan doen we um, ergens in de zomer een keer uh, de quiz en de antwoorden. Check. Lijkt me goed, toch? Even een beetje pauzetje. Daarom. Wat mij betreft ook. Mensen me er hebben we uh, niet teveel naar ons laten luisteren. Top. <laughs> Bouke, ik vond het weer uh, heel gezellig. Het was weer een heel fijn seizoen. Dat dacht ik. Ja. Tot op. Top, top. Tot op het, uh, het uh, kampioenschapsfeestje van volgend jaar dan. I guess, ja. Yeah. I guess. You. In de eerste klasse. You. Ja, ja. Het zal wel lekker zijn als jij volgend jaar ook een team hebt. Daar hebben we dus twee keer zoveel mogelijk aan hoe. Ja, dat, uh, ik, ik ga <laughs> mijn best doen. Ze moeten me wel willen.